5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Syrische president moet opstappen, vindt Jordanië. Europese instellingen moeten meer bevoegdheden krijgen, vindt CPB. En wetenschapper Robert Dijkgraaf krijgt topfunctie in Amerika. De Jordaanse koning Abdallah heeft president Assad van Syrië opgeroepen om af te treden. Tegenover de BBC zei Abdallah dat de president het belang van Syrië het best zou dienen als hij het veld ruimt. De Europese Unie heeft intussen de sancties tegen Syrië verscherpt. Die treffen nu nog eens 18 leden van het regime van Assad. De precieze inhoud van de jongste strafmaatregelen wordt later deze week bekend. Frankrijk vindt dat het tijd wordt dat de EU moet nadenken over maatregelen... om de Syrische bevolking te beschermen tegen aanvallen door leger en politie. De Syrische regering bood vandaag excuses aan voor de aanvallen op ambassades. Dit weekende werden diplomatieke posten van Turkije, Saudi-Arabië en Frankrijk in Syrië aangevallen. Het opengooien van de grenzen in Europa, het vrije handelsverkeer... heeft Nederland veel meer welvaart opgeleverd dan de invoering van de euro. Volgens het Centraal Planbureau bedraagt de winst van de vrije handel... jaarlijks een maandsalaris, terwijl de euro maar een week salaris heeft opgeleverd. Dat staat in het boek Europa in crisis, dat het CPB heeft geschreven... om de gevolgen van de Europese schuldencrisis inzichtelijk te maken. Het CPB waarschuwt wel dat het afschaffen van de euro en het opnieuw invoeren van de nationale munten enorme kosten met zich meebrengt. Het planbureau concludeert dat het goed zou zijn als er meer bevoegdheden aan Europese instellingen worden overgedragen, onder meer op begrotingsterrein en bij toezicht op de banken. Intussen is bekend geworden dat een Brits bureau het PVV-onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid om uit de euro te stappen. Het bedrijf Lambert Street Research bekijkt niet alleen een terugkeer naar de gulden, maar ook de mogelijke invoering van de euro, een aparte munt voor Noord-Europese landen. Het onderzoek moet begin volgend jaar klaar zijn. Als de uitkomst is dat een terugkeer naar de gulden op lange termijn het meeste oplevert, dan wil PVV-leider Wilders daar een referendum over houden.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 Het ministerie van VWS heeft ziekenhuizen goedkeuring gegeven... voor de opvang van de Libiërs, mits de reguliere zorg daar niet onder leidt. De levensbeschouwelijke omroepen Icon en Zendtijd voor de Kerken... sluiten zich aan bij de fusie tussen de NCFV en de KRO. De stichting waar de twee omroepen onder vallen, heeft dat unaniem besloten. Volgens de omroepen biedt de fusie met de NCFV en KRO... de beste garantie voor de toekomst. Verder gaat de boeddhistische omroep zich aansluiten bij de VPRO.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 Per 1 juli volgend jaar wordt hij directeur van het prestigieuze Institute for Advanced Study in Princeton in de Verenigde Staten. Onder andere Albert Einstein was daaraan verbonden. Dijkgraaf wordt de tweede niet-Amerikaanse directeur van het instituut. Staatssecretaris Zijlstra noemt zijn vertrek een verlies voor de wetenschap, maar is ook trots omdat Dijkgraaf zo'n topinstituut gaat leiden. In Laren is een jongen van 15 aangehouden die mogelijk betrokken is geweest bij de brand vannacht in een houthandel en een bibliotheek. Volgens de politie gedroeg de jongen zich verdacht... en onderzocht wordt of de brand in de houthandel is aangestoken. Het vuur sloeg over naar de bibliotheek. Volgens de directeur moet de hele collectie van zo'n 30.000 boeken... en tijdschriften als verloren worden beschouwd. In de bibliotheek stond onder meer een collectie over de geschiedenis van Laren. Vanwege de brand werden zo'n tien huizen in het Noord-Hollandse dorp ontruimd. Maar inmiddels kunnen de bewoners weer terug naar huis.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 ANRB, verkeersinformatie. In het noordoosten van het land komt nu al plaatselijk dichte mist voor. Het is verder een vrij normale spits. en file valt op. Op De A15 naar Europoort staan bij Spijkenisse 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Verder staan er wat langere files op de A27 naar Breda... bij Noorderloos 7 kilometer. En de A50, Arnhem richting Os, voorknopend E-wijk 8 kilometer. Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen. Kantoorpanden...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 7 over vijf, goedemiddag. Goed uit je ogen kijken is dit half uur het devies voor de luisteraar. Extra opletten als je via internet wordt gevraagd naar bankgegevens. Zo direct een slachtoffer van het zogeheten phishing. En straks in het gerenoveerde Rijksmuseum niet alleen naar de muren kijken... waar de schilderijen hangen, maar ook af en toe naar beneden genieten van de vloer. Het oorspronkelijke mozaïek is terug van weg geweest. De Italiaanse formateur Mario Monti is bezig een nieuwe regering te vormen, een interimregering, om Italië uit de politieke en economische crisis te leiden. Die crisis leidde er de afgelopen week toe dat de kosten om geld te lenen voor Italië naar een recordhoogte stegen. Nou, de Europese Centrale Bank heeft door het opkopen van staatsobligaties invloed op die rente. Casper de Vries is hoogleraar op de Duisenberg School of Finance. Goedemiddag. Goedemiddag. En de Europese Centrale Bank maakt altijd op maandag bekend... voor hoeveel uh, ze de week daarvoor heeft opgekocht aan obligaties. Dat blijkt vorige week relatief weinig te zijn geweest voor 4,5 miljard. De weken daarvoor was dat veel hoger. Wat kan nou de reden zijn geweest om uh, vorige week een beetje zuinig aan te hebben gedaan? Ja, één reden zou kunnen zijn dat ze toch wat extra druk op uh, meneer Berlusconi hebben willen zetten... Um, dat zullen ze altijd uh, ontkennen, maar uh, misschien is dat wel de reden geweest. Dus dan heeft Draghi bij de Europese Centrale Bank het finale zetje aan Berlusconi gegeven... om die rente zo te laten stijgen, waardoor die wel weg moest? Ja, de rente die schoot natuurlijk op donderdag uh, door de 7% heen. En toen uh, stond alles in vuur en vlam. Want ja, dan gaat die rente naar zo'n hoogte dat op den duur Italië... Uh, het niet meer op kan brengen om terug te betalen. Inmiddels is die rente al wel weer uh, gedaald. Uh, op het nieuws dat uh, Berlusconi nu echt is teruggetreden... en uh, ja, een technocraat nu bezig is om een regering uh, te formeren. Ja, maar de Europese Centrale Bank zal het nooit toegeven, zegt u? Dat is omdat ze eigenlijk niet zijn opgericht om politiek te bedrijven... en regeringen weg te sturen. Nee, ze hebben eigenlijk maar één doel... en dat is uh, prijsstabiliteit of een lichte inflatie van rond de 2 maar uh, de werkelijkheid is natuurlijk dat uh, door financiële markten ook allerlei uh, andere zaken worden beïnvloed, waaronder uh, ja, zeg maar de houdbaarheid van het bankwezen, het systeemrisico van het bankwezen en uh, daarmee indirect ook de, de staatsschuld en, uh, en de tekorten van de overheden. Uh, en uh, ja, Indirect hebben ze dus wel een, een, een invloed. En dat hebben, die hebben ze ook al een keer eerder gebruikt. Dan hebben ze Berlusconi onder druk gezet. Toen hebben, dat was heel uitzonderlijk. Uh, Trichet heeft in september toen eigenlijk een aantal punten genoemd... ...waaraan Berlusconi moest voldoen. Uh, uh, ja, dat, dat is toch wel heel opmerkelijk. Maar dat komt omdat de politici de rest de staats van uh, staatshoofden uit Europa ja die laten het eigenlijk gewoon afweten. Ja, maar ook die kunnen Berlusconi niet naar huis sturen natuurlijk. Kunnen niet naar huis sturen, maar ze kunnen wel zoveel druk zetten en uh, de markten die helpen daar wel uh, mee uh, dat het uiteindelijk uh, ja in ieder geval voor dit moment het uh, het einde is van Berlusconi. Hij is weg, dat zakenkabinet is in zicht. U zei net al, die rente op die staatsobligaties is gedaald. Maar als je kijkt naar wat Italië vandaag heeft moeten ophalen aan geld... dan betalen ze nog een, een forse rente, hè? ruim 6,5%, dus nog vrij hoog. Waar, waar komt dat dan door? Want zoveel vertrouwen is er dan, kennelijk nog niet. Nee, er zijn nog steeds marktpartijen... die ook hun uh, Italiaanse obligaties aan het verkopen zijn... En, ja, het, het zal afhangen niet alleen van de plannen die het kabinet bekend maakt... ...maar ook of, of het een geloofwaardig plan is en, en of ze zich eraan houden. En ja, het IMF gaat meekijken, dus dat is wel een, een steun in de rug. Maar ze zullen daarmee moeten komen en ze zullen daarmee ook steun moeten hebben van het Italiaanse parlement. En dat is op dit moment nog allerminst zeker dat dat zo zal gaan. Dus dat, is, dat wachten mensen af. Maar kan het ook zo zijn dat uh, de rente door handelaren kunstmatig hoog wordt gehouden... om er flink aan te verdienen, dat er min of meer afspraken worden gemaakt? Nou, dat is erg moeilijk. Kijk, als, als, een, hè, als u uh, als handelaar een, uh, denkt dat het de verkeerde kant uh, op gaat... Ja, dan ga je natuurlijk daartegen speculeren. Maar als dat geen enkel fundament heeft, ja, dan ben je gek als handelaar... als je je stukken gaat zitten verkopen... Dus, dat kan natuurlijk wel eens worden samengespannen, zoals overal in het leven en ook in de politiek. Maar ik denk dat we op dit moment eigenlijk meer aan de markten hebben gehad. dan dat we er nadeel van hebben gehad. Want anders waren die problemen van Griekenland en Italië. er waren eigenlijk nooit of niet eerder boven water gekomen. En dan was het probleem nog veel groter geweest. Aan de andere kant, markten, handelaren willen natuurlijk graag geld verdienen. Niks mis mee, lijkt me. Dat wilt u ook, neem ik aan. Ja hoor, van, van mij mogen ze. Maar als ze die, die rente voor Italië kunstmatig met z'n allen hoog houden... dan kan je je afvragen of dat dan wel in de wereld vooruit helpt. Ja, maar dan moet u zich afvragen. Waardoor komt dat dan? Waarom heeft Italië het zo ver laten komen? Want ze hebben, schenden natuurlijk bijvoorbeeld uh, de, uh, de afspraken binnen het Stabiliteitspact, uh, die, die worden op wijze geschonden. Ze hebben twee keer zoveel schuld als zou mogen. Eigen het mag schuld, maar 60 dikke bult dus. Zijn. Het is 120 procent. Dus eigen schuld, dikke bult is eigenlijk de conclusie. Ja, op een bepaald moment gaan markten zeggen: Nou, het is niet meer geloofwaardig wat u aan het doen bent. Casper de Vries, uh, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. We gaan meteen door naar Rome, naar correspondent Bas Mesters. Om te kijken of die beurshandelaren inderdaad op de blaren zitten in Milaan, waar de beurs is. Bas, er is rust, stabiliteit, zeggen ze dan, hebben we geleerd. Wat betekent dat voor de Italiaanse beurs vandaag? Dat hij met 2,3 omlaag ging. Omlaag? Dus, uh, dat was niet echt... Ja, met 2, maar goed, een beetje de trend van uh, alle beurzen in Europa. Um, dus je weet niet precies of dat te maken heeft met een algemene trend... of dat Milaan hier uh, leidend zou zijn geweest. Aan de andere kant heb je ook nog die beroemde tienjarige staatsobligaties... die vorige week op 7,5 stonden. Um, die waren gezakt tot 6,5 en die zijn ook weer licht aan het stijgen... Dat geeft dus ook aan dat het vertrouwen nog niet helemaal uh, terug is. Uh, vandaag zijn er, is er voor 3 miljard aan, uh, aan uh, staatsobligaties verkocht, dus uh, uitgezet. Dat zijn vijfjarige obligaties en die uh, werden verkocht tegen een recordbedrag van 6,25 procent. Waarbij wel moet gezegd worden dat de rente vorige week hoger was, maar toen werden ze niet verkocht. Maar het is dus uh, sinds de invoering van de euro zijn ze nooit zo hoog verkocht als nu. En als het op een Kortom, zet... nog toch niet het positieve beeld. Precies, want mijn vraag was inderdaad, hoe kijken de analisten aan het eind van de dag terug op zo'n zo beursdag dan? Ja, ik denk dat, je, dat iedereen hier een beetje het gevoel heeft van uh, de markten willen eerst zien en dan geloven. En dat betekent dus, voor zover de, de markt te kunnen spreken als persoon... dat blijft altijd nog maar de vraag. Maar goed, um, ze willen zien en dan geloven... Monti is aan het werk, maar die uh, regering die is er nog niet. En het is nog maar de vraag... hoezeer die politici Monti ruimte gaan geven... om ek die offers te brengen die hij eigenlijk eist van de Italiaan. dat zegt hij nu ook in de formatiegesprekken. Er moeten echt offers worden gebracht. Kortom, het is de, vraag, de twijfel is nu rondom... Uh, wat voor een ministersproeg kan Monti straks neerzetten... En wat voor een programma kan die gaan uitvoeren? En tot welk punt laten die politici Monti eh, doorgaan? En ik denk dat die vraag, zelfs als die ministersploeg er is, ook nog regelmatig terug zal komen. En dat die rente en, en die beurskoersen op en neer blijven gaan. En dat er op gespeculeerd zal blijven worden. Nog lang gerust in Italië. Bas Mesters, dankjewel. Steeds meer mensen die via internet bankieren worden het slachtoffer van criminelen. We praten zo met één van hen. Hoe ziet de avondspits eruit? Wij dan zwamen, de AWB. Nogal mistig in het noordoosten van het land. In de rest van het land valt op. De file op de A15 naar Europoort is een ongeluk gebeurd bij Spijkenissen 7 kilometer. Na 20, ook bij Rotterdam, vanuit Gouda bij Maasluis 2 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Verder in de randstad trouwens een normale spits. Wat wel opvalt, is op de, A, de file op de A79 in het zuiden van Limburg, van Maastricht naar Heerle, is een auto in brand gevlogen, file tussen Bunde en Valkenburg 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Nederlandse Vereniging van Banken is een campagne begonnen. om mensen die thuis bankieren via internet. te waarschuwen tegen phishing. Dit lijkt misschien raar. maar online gebeurt het voortdurend. Op de televisie hebben we een commercial. waarin je hengelaars. met hengels door schoorstenen en via ramen binnen ziet hengelen. Phishing. Internetcriminelen sturen u een mailtje. dat van uw bank lijkt te zijn. met een link naar een website. waarop gevraagd wordt naar uw gegevens en inlogcode. Weg ermee. En dan zie je een envelop op het een mailtje op het scherm verschijnen. En uh, dat is het beeld dat we neer willen zetten. Net mail, ja. daar trapt u niet in. De meeste mensen niet. Toch ging het vorig jaar in 2400 gevallen wel mis. Zoals ook bij Jeannie Schulte-Northolt. Goedemiddag mevrouw schulte Nordholt. Hallo. Wat gebeurde er bij u vorig jaar? Nou, hetzelfde verhaal. Ik kreeg een phishing mail uh, waarvan ik niet direct uh, uh, dacht van dat dat eentje was. Bovendien was ik nog niet zo heel erg op de hoogte van het hele gedoe rond phishing. Uh, en ik heb dus mijn gegevens ingevoerd. Want wat vroegen ze van u? Mijn inlogcode en mijn uh, username of iets dergelijks. Waarmee je dus kan bankieren? Precies. Ja. En waardoor zag dat er betrouwbaar uit volgens u? Uh, logo van uh, de bank, uh, correct, min of meer correct taalgebruik. Um, en... en ik was gehaast uh, en er werd verder niet zo bij stilgestaan. En uh, ja, dat, uh, dat deed me dus de das om. En stond er ook bij waarom ze dat van u wilden weten? Ja, iets met uh, de server. Er staat altijd iets bij van problemen met de server. Uh, en, en hoeveel geld bent u daardoor kwijtgeraakt toen? 55.000 euro. Oh, Jemig, uh, dat ja, is er vanaf gehaald. Ja. ja. Ja, maar ik moet zeggen dat mijn telefoonmaatschappij uh, heeft de daders een nieuwe simkaart gegeven. Zonder daarbij om identiteit te vragen. Dus dat zat er ook nog tussen. Uh, uh, uh, Hoezo? Ho Hoe is dat gegaan dan? Ze zijn naar de, de shop uh, hier in Amsterdam gegaan en hebben daarin om een nieuwe simkaart gevraagd. Maar ja, als, als de, een verkeerde identiteit of geen identiteit wordt gevraagd... Dan kregen ze blijkbaar een, een, een nieuwe simkaart mee. Voor uw nummer, want voor vaak, mijn nummer, vaak voor mijn krijg nummer. je bij overboeking via je sms een code, die moet je invoeren. Precies, precies, ja. Dat is er gebeurd. Dus ja, ze zijn ja. ongelooflijk geraffineerd te zijn werk heel gegaan. Ze ja. En ze kenden en heel dus wel. ook uw telefoonnummer kennelijk. Blijkbaar, ja. En wanneer kregen we het door? Toen u in Milaan zat? <laughs> nee, die, toen ik in Milaan zat. Toen had ik alleen geen bereik met mijn mo mobiele telefoon. Uh, dat vond ik wel raar, maar ik had verder geen mogelijkheid om daar achteraan te gaan. Nee, toen ik thuis kwam. Nee. En toen werd ik benaderd door de fouttafdeling van de ING-bank. Want is dat bedrag in één keer overgeboekt? Nee, dat is een fase. Of ja, wel op dezelfde avond allemaal, maar verschillende bedragen. Eén groot bedrag en een aantal kleinere bedragen door mensen die hun banknummer daarvoor geleend hebben. Want dat, dat, dat, dat gebeurt ook regelmatig, ja, he? ja. dat het via tussenpersonen ja, dat weer is. wordt doorgesluist. Dat is, ja. En hoe, hoe, hoe lang hebben ze daarover gedaan, om, om al dat geld van uw een rekening... één dag? Ja. Goh, en, en uh, heeft u het allemaal inmiddels teruggekregen? Ik heb het inmiddels teruggekregen. De ING heeft heel correct uh, gehandeld. Ja, ik heb aangifte gedaan en er is een security check op mijn pc geweest... En daarna heb ik mijn geld uh, teruggekregen, ja. En u zei, uh, degenen die het hebben gedaan, die hebben dus ook die simkaart voor mijn telefoon gevraagd. Ja. Betekent dat dat bekend is inmiddels wie het gedaan heeft? Was dat maar waar. Ik heb verder van de recherche niets meer gehoord. Ach. Uh, er zijn wel videoopnames gemaakt. Uh, van, uh, dat blijkt standaard te zijn bij de T-Mobile shops. Maar of daar de onderzoek naar is gedaan, dat weet ik niet. Dan gaat u dat zelf nog achterhalen, want het is al een tijd geleden. Ik ben naar de Timonow Shop gegaan en ze hebben hun excuses aangeboden. Maar ze hebben niet gezegd dat ze niet om identiteit hebben gevraagd. Dus ja, ik kan daar verder ook niet zo heel veel aan doen. En wat heeft u ervan geleerd? Nooit meer antwoorden via de mail naar de bank. Ja, dat in ieder geval, want ik word dagelijks bestookt met phishing mails. Nog steeds? Ja, van allerlei bedrijven. En wel bedrijven waar u zaken mee doet? Uh, ja, bijvoorbeeld bij UPC, of bij, nou, maar ook bij de ABN. En daar heb ik helemaal geen bemoeienis mee. Ze hebben u als een uh, slachtoffer uitgekozen, zo Lijkt te horen. Maar, maar u bent ja. een, uh, een leswijzer. Ik ben een leswijzer uh, geworden, ja. Ginny ja. schulten Noortel, dank voor uw verhaal. Heel graag gedaan. Dag. Dag. Wow. Jongens en meisjes tussen de 10 en 14 jaar voetballen na school op een voetbalveldje achter een buurtcentrum in Eindhoven. Dat doen ze daar onder het toeziend oog van buurtsportcoaches. En zo ziet minister Schippers het graag. Zij wil dat mensen meer gaan sporten en trekt extra geld uit voor dit soort coaches. In Eindhoven is ook voetballiefhebber volgens mij Mathijs van der Wiel. Mathijs, is het moeilijk om dit soort jongeren te motiveren in Eindhoven om te gaan sporten, wat de bedoeling is? Deze kids niet, ze vinden het prachtig. Hè? Dit is de leeftijd 10, 11, 12, 13. En uh, ze, ze voetballen niet alleen. Ze spelen nadat ze een proefelftal zijn. En leren dus ook wat er allemaal bij komt kijken. Uh, voor sommigen is het een uitkomst, uh, dit project. Omdat de sportclub erg duur is voor hun ouders. Anderen vertellen me, zo kan ik het even uitproberen. Of voetbal wat voor me is, voordat ik bij een club ga. En uh, nou ja, hier werkt het hartstikke goed. Maar het project is voor alle leeftijden. Die, die sportcoaches of combinatiefunctionaris, heet het officieel hier in Eindhoven. Er zijn ook projecten voor ouderen. Ook voor pubers. Uh, niet alleen om ze te laten bewegen... omdat dat allemaal zo belangrijk is, maar ook om overlast in de wijken te voorkomen. Daarom betaalt de woningbouwvereniging er ook aan mee. Maar ja, die pubers die zijn misschien wat moeilijker uh, te motiveren. Uh, nu is hier vlak om de hoek een plantsoentje. En daar trof ik ze op een bankje zittend, hangend uh, rondom hun scooters. En ik ging ze vragen waarom zij dan niet komen voetballen. Sporten jullie wel eens? Ik en nee. Ja, waarom niet? Gezinnen. Ja, Het is goed voor je. En dan hang je niet op straat, zegt de gemeente. Ik fiets al vaak zat naar ergens naartoe. Dat is ook sport, hè? Ja, en daar heb ik geen zin in. Zennen. Wat doe je dan in je vrije tijd? Buiten hangen. Ja. Ja. Ja. Heb je wel eens gehoord van de combinatiefunctionaris? Wat een moeilijk woord, zeg? Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Maar dat is iemand die ervoor gaat zorgen dat, dat de jongeren wat meer gaan sporten en minder gaan hangen. Weg? Niemand weg. Wij komen van uh, school, wij doen onze schooldingen. En uh, wij, wij vinden het ook al gelijk om even naar buiten te gaan. Ja. We ja, moeten even een sportschool zetten met de vrienden. Uh, sporten kan ook buiten, toch? Op het veld. Oh ja, we gaan even heel blij rondjes gaan rennen. <lacht> dat doet het dan niet. <lacht> Hoe vaak zitten jullie hier op dit bankje? Vaak! Nee, nee, ja, wel vaak. Al komen die mensen hier naartoe en je zegt je moet gaan sporten en niemand staat op? hoor. <lacht> dat weet je zeker. Nou, dat weet ik heel zeker. Ja, Echte pubers. Echte pubers, de allermoeilijkste groep is dit, hè? Ja, die zijn er ook. Ja, absoluut. Hoe krijgt, u hier, hoe krijgt u die naar het sportveld? Nou, dat lukt niet altijd. Uh, er zijn ook jongeren die uh, helaas niet te porren zijn voor sport. Uh... Er is ook een grote groep jongeren die, als je ze op de juiste manier... een programma aanbiedt, wel te porren zijn voor sport. En daar proberen we ons vooral op te richten. En uh, die jongeren die in eerste instantie heel erg dwars zijn en tegen draads... die uh, zullen op den duur toch alweer uh, kijken of ze nog een keer mee kunnen doen. Mickey Leenders is dit uh, van de sportcoaches uh, bij de gemeente... die het project, bij het project werkt. Um, zij willen vooral gaan werken in de vrije tijd om dat mobieltje te betalen. Ja, dat is ook belangrijk, hè? want uh, zonder mobieltje uh, kan je niks. Hè? Dus uh, nou, goed, wij hebben daar ook begrip voor. Uh, sterker nog, wij ondersteunen daarom ook verenigingen daarin... om daar... Uh, grip op te krijgen op die belevingswereld van die jongeren. En daar ook een aanbod op aan te passen. U zit overal, he? om iedereen te motiveren om te gaan sporten. Nou ja, dat kan de overheid doen, om ons aanmoedigen. He? De vraag is of je, of je het wil. Maar bij de jongeren, daarvoor heb je toch de gymles op school. Daarvoor zijn toch die sportclubs. Waarom zou de gemeente dat dan ook nog eens gaan doen? Nou, dat is eigenlijk om uh, verschillende redenen. Um, heel belangrijk is sowieso dat we niet alleen stimuleren om te gaan sporten, maar ook degenen die al graag willen sporten, maar het aanbod niet goed aansluit bij hun uh, behoeften. Daar proberen we ook ervoor te zorgen dat de aanbieders van die sport, dus dat kunnen sportverenigingen zijn, maar ook andere sportinstanties. Die proberen we te helpen om dat aanbod wat moderner uh, te krijgen. Um, en daarnaast uh, levert sport allerlei randeffecten op, waar de gemeente ook belang bij heeft om daar uh, aan te werken. Wat heeft de gemeente daaraan? Het kost geld? Dat, het kost geld, maar het levert ook een hele hoop geld op. Want gezonde kinderen en gezonde jongeren leveren ook meer bijdrage aan de maatschappij en daarnaast uh, alle uh, randvoorwaarden die het in de of de randeffecten die het in de wijk uh, tot stand brengt, ja. daarop is ook een groot uh, verschil zichtbaar en een betere leefbaarheid in de wijk zorgt ook voor lagere kosten. Ja. Kunt u dat aantonen? Minder criminaliteit omdat jongeren gaan sporten? Ja, nou, dat is uh, absoluut uh, gevoelsmatig aantonen, maar als je uh, praat met de partners in de wijk, de dus buurtbrigadiers, uh, jongerenwerkers uh, en andere partners die een goed beeld hebben wat er in de wijk uh, veranderd is uh, sinds dat de uh, combinatiefunctie gekomen zijn. Die, alleen die jongeren op dat bankje die zijn niet vooruit te branden. Die jongeren op de bank zijn in een aantal gevallen niet vooruit te branden. In een aantal gevallen ook wel. En daar waar we het gevoel hebben dat er wel iets mee te doen is. Dat de jongeren wel latent een behoefte om te gaan sporten aanwezig is. Dan proberen we daar wel ons voor in te zetten om die jongeren te stimuleren. Maar nou, dat zijn dan die jongeren... Die ouderen, wat kunt u daarvoor betekenen? En de ouderen, daar bedoel je mee de, ja, de Oudere de bewoners in de wijk, de volwassenen? Nou, dat is een uh, doelgroep waar wij ons op dit moment ons vanuit de regeling niet op richten. Hè. De overheid heeft de... de combinatie... Dat wil de minister ook, hè. daar is het ook voor bedoeld. Al dat extra geld voor die sportcoaches. Ja, dat is tegelijkertijd ook de grote kans uh, die er ontstaat... dankzij de regeling die uh, vanmorgen bekend is geworden. Uh, we, we hopen daarom ook dat we daardoor ons doelgroep kunnen verbreden... en ook op de uh, oudere doelgroepen in kunnen gaan zetten. In Eindhoven doen ze het al en straks zijn er nog veel meer in het hele hand sportcoaches om ons te motiveren om te gaan sporten. Oftewel de functionarissen. Matthijs van de Wiel hoort u vanuit Eindhoven. In het Rijksmuseum in Amsterdam is de originele vloer weer zichtbaar. Het is de vloer van architect Pierre Kuipers. De mozaïe daar hebben we het over, ligt in de voorhal van het museum en is onderdeel van de volledige reconstructie van deze hal. Boris de Munnik, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Rijksmuseum. Kunt u die vloer beschrijven? Het is een vierkante meter grote vloer waarop allerlei mozaïeken zijn aangebracht um, uh, met een grote symbolische waarde. En tussen die mozaïeken, die mozaïeken zijn opgevuld met terrazzo. Wie het terrazzo niks zegt, daar werden vroeger uh, uh, grootstenen van gemaakt. Die kleine steentjes die vervolgens helemaal geslepen zijn. En wat is de symbolische waarde? De symbolische waarde is dat Kuipers had, de architect Kuipers, Pierre Kuipers, architect van het Rijksmuseum, had bedoeld om van die voorhal soort, ja je zou, zou bijna kunnen zeggen, een soort entree van het Rijksmuseum te maken. En hij heeft daarvoor de vloer, de wanden en de plafonds, enorme gewelven heeft hij gedecoreerd met allerlei bloemmotieven, maar ook met de vier seizoenen, de sterrenbeelden. Dus hij wilde daar een hele, ja. Een hele, een hele soort stil, je zou bijna zo zeggen, een soort stil de zaal van maken. Uh, en voordat je dan de eregalerij met de grote kunst uit de 17e eeuw binnentrad, dan moest je je heel erg realiseren waar je vandaan kwam en waar je heen ging. Een beetje, pro, beetje protserig. Ja, ja, ja, natuurlijk. Het, het, het, Pierre Kuipers was een katholieke architect... en die heeft eigenlijk van de, van, van de grootste zalen van het Rijksmuseum... Heeft hij eigenlijk geprobeerd een soort kathedraal te maken. Ja, geprobeerd, en, en dat maar dat, dat kwam niet helemaal uit. Want ze vonden het niet mooi toen het allemaal daar was in 1885. Nou, in 1885 wel, maar eigenlijk toen... ze hebben 25 jaar geschilderd aan de, aan de decoraties... en eigenlijk toen de decoraties klaar waren rond de Eerste Wereldoorlog... toen veranderde de smaak... En vanaf het moment dat die decoraties klaar waren zijn ze begonnen met het, het, het verwijderen ervan. En na de Tweede Wereldoorlog is alles wit geschilderd. En zo kennen de meeste bezoekers het, het Rijksmuseum. Want in de jaren twintig is er een li linoleumvloer opgelegd omdat de directeur het gewoon niet mooi vond? Ja, in de jaren twintig. Dus snap precies als de smaak verandert. Niks zo veranderlijk als smaak, zeg je nog altijd. Toen uh, vond men dat niet meer mooi. En uh, er is een, een, een marmoleumvloer overgelegd. En uiteindelijk die is er altijd blijven liggen. En uiteindelijk is in de jaren. begin jaren negentig is zelfs de hele vloer. die in slechte staat was. en ook was verzakt en gescheurd. is helemaal weggehakt. Want hij was flink beschadigd. in die zin was hij nog wel goed reeds restaureren? Maar men, Dat weet ik uiteindelijk niet, maar men heeft gekozen om hem helemaal... Uh, de smaak uh, dat vond men toen niet meer mooi. En eigenlijk uh, uh, uh, vlak daarna veranderde de smaak wederom. En tien jaar later vond men Pierre Kuipers weer wel mooi. En nu, in 2011, uh, hebben wij ervoor gekozen om de voorhal helemaal weer in oude luister te herstellen. En was als hij in uh, 1885 was. Ja, dat is nu hè. En 2013 vinden we dan ook nog steeds mooi? Als, als het museum weer open gaat? Ja, de vloer kan men nog niet zien. Maar ik weet zeker dat in 2013... we hadden vanochtend de pers op bezoek... en men was zeer onder de indruk. Dus uh, het is echt een van de mooiste zalen... van, uh, van Amsterdam geworden. En uh, ik denk dat men vanaf 2013... weer een Kuipers-fan wordt. We gaan het zien in 2013 in het Rijksmuseum. Boris de Munnik, hartelijk dank. Graag gedaan. En na half zes zijn we terug... met het Radio 1 Genaal. met de baas van de wetenschap in Nederland... Robert Dijkgraaf, die naar Amerika gaat. En met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 wordt per 1 juli volgend jaar directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Marco Verhoef. In het noorden van het land vriest het alweer. Sterker nog, daar is het gewoon ook koud gebleven vandaag... want de maximumtemperatuur in Groningen lag maar op plus 1 graad. Daar was het dan ook de hele dag mistig... Uh, plaatsen waar het, uh, de zon heeft geschenen was het 8 tot 10 graden. Nou, vannacht gaat het kwik omlaag. In het zuidwesten van het land 2 of 3 graden boven 0. In het midden en oosten van het land 1 of 2 graden vorst. En dat bij een mist die zich van het noorden uit langzaam wat uitbreidt... en ook het midden van het land kan bereiken. Het zuiden, daar twijfel ik een beetje over. De kans dat daar echt dikke mist ontstaat, is iets minder groot. Dan lost de mist morgen denk ik wat sneller op dan vandaag. De zon gaat flink schijnen. In de loop van de middag ook in het noorden van het land. En dan waait er een matige oostelijke wind en wordt het 7 tot 9 graden. Een woensdag nog niet veel verandering, misschien iets meer bewolking. Maar het blijft droog met in de nacht nog steeds kans op vorst en overdag een graad of 7. Ook donderdagnacht nog vorst. Donderdag overdag gaat de wind draaien naar het zuidwesten. En dan gaat de temperatuur wat omhoog en misschien dat er vrijdag dan wat neerslag valt. ADB verkeersinformatie Het is een vrij normale avondspits. Wel een mistige spits in het noordoosten van het land. Behoorlijk hinderlijk voor het verkeer daar. Er staat in totaal ruim 100 kilometer file. het meeste daarvan op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. Wat opvalt is de file op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet. Voorknopend Benelux, 4 kilometer. Hangt samen met een aanrijding op de A15 naar Europoort. Bij Spijkenisse, 5 kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij. Na 20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen Vlaardingen en Maasluis 4 kilometer... is daar een kapotte vrachtwagen gestrand. De rechterrijstrook is dicht. En de file valt op op de A73 in het zuiden... van Nijmegen naar Venlo... tussen Boksmeer en Vielingsbeek 5 kilometer. Mijn naam is Erik Jansen en ik ben partner bij Conquestor.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 Er is wat ophef ontstaan na het verschijnen van een nieuwsbrief van de hersteld hervormde kerk. Daarin schrijft de dominee Vlietstra, die komt uit Katwijk, dat ouders een tegen de kind moeten slaan. Wie dat niet doet, gaat volgens de dominee in tegen de wil van God. PVDA-kamerlid Ghadisha Ariep heeft kamervragen gesteld over de kwestie, want de dominee roept volgens haar op tot mishandeling van kinderen. Trudy van Rijswijk ging naar Katwijk. Het is een mevrouw met een heel lief kleintje goed ingepakt, want het is koud. Hebt u de brief van de dominee gelezen? Ja. Ja, en wat vindt u ervan? Nou, ik vind het belachelijk. Ja? En ik, eigenlijk wil ik dit gewoon helemaal niet. Maar ik zit daar dus in de kerk en ik vind het allemaal... Net of ik mijn kind ga slaan. Nou, ik vind het belachelijk. U bent er boos over, zie ik zelfs. Ja, ik ben er echt boos over. Weet u waar het vandaan komt? Waarom die dat opeens zegt? Nou, hij zegt het niet ineens. Het is, uh, de dominee bedoelt niet dat wij onze kinderen slaan. Of dat wij uh, dat moeten doen, omdat uh, dat moet van God. Dat is, dat is belachelijk. Wat bedoelt hij dan? Nou, wij, wij slaan onze kinderen niet. En wij, uh, uh, tuurlijk is het zo, als onze kinderen wel eens wat verkeerd doen, dat, dat, dat elk kind krijgt wel eens een tik of een... Ik heb vroeger ook wel eens dus een tik gehad en ben er niet slechter door geworden. Kijk, het woord kasteiden, wat, waar het over gaat... en wat er in de media nu gezegd wordt, uh, dat klopt gewoon niet met wat daarin staat. Het wordt gewoon echt verdraaid. En dat vind ik gewoon jammer. Dan denk ik van, het, niet het echte verhaal of echt waar het om gaat, dat wordt niet verteld. Er worden drie zinnetjes uitgehaald. En wat het woord kasteiden betekent, is ook je kinderen tot de orde roepen. En met je kinderen praten over dingen. Dat valt ook onder kasteiden, ook een soort van berispen. Dat doet elke ouder. Natuurlijk, uh, vroeger, het woord kasteiden is een beetje van vroeger. Maar dat betekent niet maar dat je erop los mag rammen. Dat wordt er niet mee bedoeld. Maar wat dan wel? Uh, dat je met je kinderen praat over allerlei dingen. En dat je je kinderen wel tot orde roept als ze dingen doen die niet horen. Mm. Wij zijn zo opgevoed, dus uh, er staan dingen in de Bijbel, wat andere mensen die niet zo opgevoed zijn misschien heel anders opvalt, dan dat wij dat doen. Maar wij weten dat het woord kasteiding inhoudt. En dat het mm. niet betekent, uh, ga je gang maar. Sla er, Sla er maar los, dat dus wordt er niet mee vertekend, dat wordt er niet mee bedoeld. Kijk, en wij weten dat. Wij hebben, ik heb dat stukje van de week gelezen in het kerkblaadje en ik weet dan wat ermee bedoeld wordt. Ik vind het erg ja. voor die dominee. En die man die is echt niet erop uit dat wij. Uh, dat, dat, dat, jullie moeten het niet zien als een soort sect of zo. Als de dominee iets schrijft, dan uh, gaat heel kat, de hele katwijkse gemeente. Ik kan zelf ook nog nadenken. Ja, toch. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor, uh, voor onze dingen. Dus ja. Nee hoor, laat de dominee maar lekker schrijven wat hij uh, te zeggen heeft. De reacties die Trudy van Rijswijk hoorde in Katwijk... over de brief dus van de dominee... waarin hij het woord kastijden gebruikt. Die nieuwsbrief van dominee Fietstra... daarin gebruikt hij citaten, met dat kastijden van Jacobus Koelman, een predikant uit de 17e eeuw. Over die nieuwsbrief en over deze meneer Koelman... praten we verder met Jan Hoek. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar gereformeerde spiritualiteit. De vrouwen die we net hoorden, u had neem ik aan meegeluisterd. Die zeggen, Jazeker. de dominee bedoelde eh, niet dat je erop los moet slaan. Dat laat hij zelf ook weten in de reactie. Hij zou bedoelen dat je je kinderen tot orde moet roepen. Berispen. Klinkt dat aannemelijk? Nou, ik vind het mooi dat uh, de Katwijkse vrouwen uh, zo nuchter met die dingen omgaan. Ik had eigenlijk van die Katwijkers ook niet anders verwacht. Uh, maar uh, intussen is het natuurlijk wel zo dat uh, wanneer je uh, gewoon leest wat er doorgegeven wordt... dan kun je heel goed op de verkeerde been gezet worden. Hoe bedoelt u? Nou ja, uh, het wordt kastijden. Uh, het wordt nu gerelativeerd door de Katwijkse mevrouw. Maar het wordt natuurlijk normaal vanuit het uh, Van dames woordenboek... wordt er opgevat als uh, het toedienen van lijfstraffen. Ja, zo staat het woordenboek, bestraffing, ja, slaag. Ja, ja, ja. en uh, dat de dominee het zo niet bedoeld heeft, dat, uh, dat nemen we dan wel aan. Maar dan is het toch wel, uh, ik zou zeggen, uh, hij had het zo niet mogen doorgeven vanuit zijn uh, verantwoordelijkheid. En uh, we moeten ook leren dat als we uh, teksten citeren uit het verleden, dat we goed moeten letten op uh, de cultuur en de context waarin dat toen geschreven is. Dat je dat niet zomaar krakkeloos kunt overzetten naar een andere tijd. Ja, want als u die nieuwsbrief dan leest, hebt u wel het idee dat die context toch wel degelijk nog wordt uh, uh, uh, toegepast, Anno 2011? Ja. Ja, helaas niet. Uh, het blijft bij een citaat, een letterlijk citaat. Er wordt ook nog uit uh, 1679 hè, er wordt ook nog gezegd dat dat uh, vandaag nog steeds actueel is. Maar er wordt helemaal niet uh, aangegeven dat er dan bijvoorbeeld een kern uitgehaald wordt... en dat het niet letterlijk toegepast wordt. En uh, dat zou de dominee wel hebben moeten doen. Als de gemeenteleden dat begrijpen, is het prima. Maar tegelijkertijd zie je meteen de reacties van uh, alle kanten... dat veel mensen het absoluut niet begrijpen. Ja, want in de tekst kom bijvoorbeeld het volgende voor. Laat in het kastijden altijd de teerheid van uw liefde zien... en hoe onwillig u bent om hen te kastijden, indien zij langs een lichtere weg verbeterd konden worden. Hoe moeten we dat dan interpreteren? Nou, daarmee geeft Koelman aan dat in zijn optiek eh, kaststijding wel nodig is, maar dat dat niet in drift mag gebeuren en onbeheerst. Dat de kinderen dus eigenlijk zouden moeten begrijpen dat als zij eh, een pak slaag krijgen, dat dat eh, uit de liefde van de ouders eh, gebeurt. Wat kunt u ons vertellen over deze Jacobus Koelman? Koelman was een, een predikant uit de gereformeerde kerk in de uh, 17e eeuw in Zeeuws-Vlaanderen. En hij heeft erg geijverd voor de doorwerking van uh, de kerkhervorming in alle opzichten. Niet alleen binnen de kerk, maar ook in de gezinnen en de scholen en in de staat. Er zijn ook verschillende scholen naar hem vernoemd. Uh, Jacobus Koelman scholen, die kun je op verschillende plekken in Nederland vinden. Omdat uh, men daarmee refereert aan zijn uh, geschriften over over uh, de opvoeding. En hoe belangrijk zijn dan zijn teksten nog in dit soort scholen? Nou, ik denk dat in, uh, in, in die gebieden waar men uh, met, uh, met veel respect aan Koeman refereert... Uh, dat uh, toch die, die, die, die teksten behoorlijk serieus genomen worden. Tegelijkertijd geloof ik niet dat men dan ook werkelijk uh, uh, kinderen mishandelt. Dat geloof ik niet. We gaan blijven vragen in Katwijk en daaromtrendt wat daar gebeurd is met die nieuwsbrief. Uh, Jan Hoek, hoogleraar gereformeerde spiritualiteit. Hartelijk dank voor deze toelichting. En de brief en het verhaal is terug te lezen op onze site nos.nl. Dan voetbal. De Nederlandse voetballer Willy Overtoom wil voor het nationale elftal van Cameroen spelen. De speler van Heracles heeft de aanvraag voor een paspoort van Cameroen inmiddels gedaan. Goedemiddag, Willy Overtoom. Goedemiddag. En dat kan omdat uw moeder uit Cameroen komt? Ja, dat klopt. En wat is de reden dat u nu voor Cameroen heeft gekozen? Um, ja, ik denk uh, voor mezelf dat dat de beste keuze is voor mijn ik, uh, ik voel voor beide landen heel veel en uh, ik denk dat dit het beste voor mijn is. Want hebben ze al een concreet aanbod gedaan vanuit Cameroen? Dat ze u graag willen hebben bij dat nationale elftal? Um, ja, ik wist aan het einde van vorig seizoen dat ze me zouden willen oproepen. En uh, twee weken terug is dat concreet geworden en uh, heb, heb ik te merken gekregen, of te horen gekregen dat ze me heel graag uh, wil, wilden hebben. En uh, ja, afgelopen weekend ben ik er nog naartoe geweest en uh, ja, zodoende. Naar Cameroen? Uh, nee, ja, ze speelde in Marokko, ze speelde wedstrijden. En ben ik naar het hotel gegaan om met de nieuwe bondscoach en, en, en, de, en de bond te praten. En, en wat zeiden ze tegen u? Welke plannen hebben ze? Ja, welke plannen zij hebben, welke plannen uh, ja, ik heb. En uh, ja, zij zien me met name op, in de rol als afvallende middenvelden spelen. Voor. En, uh, ja, daar hebben ze momenteel niemand voor en uh, ze zouden me graag willen hebben. En uh, ja, dat voelt gewoon goed dat ze uh, dat ze vertrouwen in me hebben. En uh, ja, zodoende dat ik die keuze gemaakt heb. Heeft u nog even snel ge sms naar Bert van Marwijk? Van hé uh, hey joh, er is een aanbod vanuit Cameroen. Uh, nee, nee, nee, dat, uh, dat uh, doe ik niet. Uh, dat moet van hun kant komen en uh, als dat niet gebeurt, dan, uh, ja, dan houdt het op. Want is er de laatste tijd wel eens contact geweest met Oranje? Um, dat weet ik niet, dat gaat allemaal via mijn zaakwennemer. En uh, die heeft het uh, zoveel mogelijk voor mij uh, geprobeerd uit te halen, zeg maar. Omdat, zodat ik mijn keuze echt uh, op, op mijn gevoel richt en uh, niet op wat allemaal gezegd wordt. Uh, maar maar, maar uh, heeft hij wel contact gehad met Oranje? Uh, ik denk het wel, ik, uh, ik weet het niet, ik heb er verder niet meer gehoord over. Ja. Zeg, uh, en de bondscoach van Cameroen, die heeft u dan ontmoet, heeft hij ook al u zien spelen een keer? Um, nee, nog niet. Hij komt, uh, als wij uit bij aden spelen, komt hij kijken en dan, uh, dan ziet hij me voor het eerst spelen. En, en dat is uh, in december? In december is dat, ja. ja. En wanneer verwacht u dan voor het eerst voor Cameroen te spelen? Om als alles goed loopt met het uh, met, uh, topiewerk en zo, en dan uh, kan ik in februari voor het ah, En Kent u het volkslied al? Uh, nee, nog niet. Nee, dat zal ik nog aan moeten werken. Even oefenen. Alvast ja. opzoeken op internet. Ja, dat zal ik even van mijn moeder vragen. <laughs> ja, dat kan ook. Als je het even <laughs> voor wil doen. Goed, uh, Willy Overtoom. Ik zou zeggen, succes met deze volgende stap in de carrière. Ja, hartstikke bedankt. Hartelijk dank. We gaan uh, ook Cameroen volgen is goed, dank Dag. Hij is trending topic op Twitter. Robert Dijkgraaf, we praten zo met hem. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Mist in het noordoosten is hinderlijk. De meeste file's staan verder in deze spits rond Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is het ongeluk wat zojuist gebeurde op de A9 richting Alkmaar bij Knoopend Er Staat 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht, alleen de vluchtstrook is nog over. En de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Boksmeer en Vierlingsbeek, 5 kilometer. is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journal Het Lucella Carrasso en Tim Overdik... Europa is hard bezig om de euro te redden. Maar eigenlijk heeft deze gezamenlijke munt ons maar weinig extra welvaart gebracht. Dat is een van de conclusies van het Centraal Planbureau... in het vandaag verschenen boek Europa in crisis. Het voordeel van de euro bedraagt ongeveer één week salaris per jaar... terwijl het vrije handelsverkeer in Europa ons vier keer zoveel oplevert. George Geloof, goedemiddag. Goedemiddag. Onderdirecteur van het CPB. Dat klinkt opmerkelijk hè, dat de euro ons relatief niet zo heel veel heeft opgeleverd. Ja, dat lijkt opmerkelijk. Uh, het punt is natuurlijk dat we al heel lang met Europese handelsintegratie bezig zijn... en daar al heel veel van geprofiteerd hebben... en dat de euro daar nog eens een keer bovenop gekomen is. En dat levert dan wel wat op, maar relatief minder... dan alles wat we de jaren voor, daarvoor al aan handel gedaan hadden. U zegt, het lijkt opmerkelijk, maar is het ook opmerkelijk... Nou, het is dus achteraf, als je er even goed bij stilstaat, is het niet zo opmerkelijk. Het is begrijpelijk, uh, gezien de grote voordelen van de handelsintegratie die er al plaatsgevonden hebben. Dat zijn dus conclusies nadat bijvoorbeeld vorige week minister De Jager van Financiën... maar ook andere regeringen in Europa nu zeggen... de euro heeft ons zoveel opgeleverd. Overdrijven zij? Nou, de euro heeft ons uh, iets redelijk wat opgeleverd. Uh, de Europese integratie heeft nog meer opgeleverd. Uh, dat alles bij elkaar is, is een substantieel deel. En waar we natuurlijk ook rekening mee moeten houden... de euro kan misschien niet zoveel opgeleverd hebben... maar het is niet zo makkelijk om nou weer afscheid te nemen van de euro. Want de kosten daarvan zijn wel bijzonder groot. Ja, daar komen we zo over te praten. Okay. Maar is het een overdrijving van minister De Jager om nu te zeggen van... de euro heeft ons enorm veel opgeleverd? Ja, wat enorm is en niet, dat is natuurlijk uiteindelijk aan minister De Jager om dat te zeggen. Dat, uh, wij proberen dat uh, gewoon in cijfers om te zeggen... en dan zetten we, het is ongeveer een weekloon... Kunt u dat nader nou dus specificeren? Wat betekent dat precies? Een week salaris heeft dat opgeleverd? Nou, dat betekent dat we elk jaar, zeg maar, uh, de, waar de, de EU uh, de handelsintegratie... een dertiende maand oplevert, dit zeg maar, een uh, 53ste week oplevert. En die reddingsoperatie die nu voor Griekenland wordt uitgevoerd... Hè, waar wij natuurlijk als Nederland ook aan meedoen... is dat daar al in doorberekend? Nee, dit zijn de voordelen van uh, de invoering van de euro... Dus dat staat los van de reddingsoperaties. En het kijkt dus niet naar de kosten. Het zijn de voordelen van de invoering van de euro. Ja, want kan het zo zijn dat uiteindelijk ons dat zoveel geld kost als samenleving... Hè, dat we doordat we aan, aan Griekenland vastzitten met die euro... dat ons dat uiteindelijk nog ongelooflijk veel geld gaat kosten? Dat kan ons geld kosten. Uh, ongelooflijk veel is ook weer moeilijk te kwantificeren. Mm -hmm. uh, maar het feit dat er natuurlijk nu uh, grote problemen zijn binnen het eurogebied... dat kan ons ook wel... Uh, Voorbij, niet, niet ongemerkt voorbij gaan. Nou, waardoor het misschien uiteindelijk weer, weer anders uit kan vallen. Maar, maar dat is voor de toekomst. Um, u zegt, als je die euro afschaft, dan, uh, dan, dan is dat duur. Is dat concreet te maken? Nou, we hebben dat niet gekwantificeerd. Het ligt heel erg aan de manier waarop... Uh, stapt Griekenland eruit, stapt uh, een ander land uh, eruit... Uh, gaan er een aantal landen tegelijk uh, een, een andere munt invoeren. De eurozone. De eurozone, ja... Uh, dat allemaal zal uh, forse problemen geven, zowel op juridisch gebied... als op financieel gebied, als, als kapitaalvlucht naar de landen... Die, waar het dan uh, relatief goed gaat, naar het noorden. Uh, banken die om gaan vallen... Uh, kredietrestricties, uh, minimaal vergelijkbaar met wat er rond Lehman Brothers is gebeurd. Ja, maar moeilijk daar nu moeilijk een, een bedrag te aan te kwantificeren. Ja, nee, dat, dat lukt ons niet in ieder geval. Nou, het is natuurlijk een belangrijk onderwerp van debat nu. De PVV die laat ook onderzoek doen naar de euro. Dat gaat gebeuren, zo werd vandaag bekend, door het Britse instituut Lombard Street Research. Kent u dat Baron? Nee, dat ken ik niet. Ja, dus u weet ook niet of u daar een onafhankelijk onderzoek van krijgt? Nee, daar kan ik niet zoveel zeggen. Ja. Zeg, en het is een, uh, nou ja, wat ik zei, een flinke discussie in Europa. Hè. De, de padstelling lijkt vrij hopeloos als je naar Griekenland en Italië uh, kijkt. Maar zo staat in het boek, het zou ook tot een doorbraak kunnen leiden. Dat is een van de conclusies. Wat zou die doorbraak kunnen zijn? Die doorbraak zou kunnen zijn dat we met elkaar een aantal uh, instituties... op Europees niveau weten te creëren die ervoor zorgen dat we... Uh, uiteindelijk op een goede manier met financiële uh, spanningen om kunnen gaan. En dan denk ik aan Europees bankentoezicht, noodfonds, uh, preventief begrotingstoezicht. Als het lukt om dat soort aspecten uh, soms door de crisis heen toch uh, met elkaar uh, van de grond te tillen dan kan dit ook positief uitpakken. En de geschiedenis van Europa laat zien dat er soms crisissen nodig zijn... om stappen verder te komen. Want als u het heeft over preventief begrotingstoezicht... dan, heb je, dan ga je vrij ver in het ingrijpen van, van de economie van een land, van de begroting dat betekent dan echt macht afstaan door de nationale overheden? Ja, dat betekent dat er dan een Europese instantie is... die in ieder geval goed in de gaten gaat houden... hoe landen uh, met hun begroting omgaan... en of er niet uh, financiële spanningen of begrotingsspanningen gaan optreden. Ja, de vraag is of landen als Duitsland en Frankrijk... en ook wel Nederland dat zullen toestaan. Ja, dat is een politieke vraag uh, en een politieke afweging. Uh, Nederland heeft natuurlijk al alles voorgesteld... om bijvoorbeeld een eurocommissaris in te, in, in te stellen die daar... Uh, behoorlijke bevoegdheden kan krijgen. Dus het is ook niet helemaal onbekend in de politieke discussie. Nee, de discussie wordt gevoerd. Nou, we gaan kijken of dat uh, inderdaad zo uh, in gang wordt gezet... dat het er ook van komt. Het boek is in ieder geval nu uitgekomen. George Gelauf, onder directeur van het Centraal Planbureau. Dank u wel. Alsjeblieft, graag de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen moet op zoek naar een nieuwe president. Want Robert Dijkgraaf vertrekt volgend jaar naar de Verenigde Staten. Hij wordt directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. En daarmee is hij de eerste niet-Engelstalige directeur van het instituut. Meneer Dijkgraaf, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Dank u wel. Het is een grote uitdaging. Ja, wat is de uitdaging? Nou, om uh, natuurlijk toch uh, een plek die in heleboel opzichten uh, de nummer 1 in de wereld is, uh, op die positie te houden. Ja. Wat maakt het de nummer 1? Ja, ik denk dat het uh, unieke werkomstandigheden biedt. Uh, dat zijn zo'n 28 actief die uh, in volledige vrijheid en uh, in, met alle ondersteuning zich aan het onderzoek kunnen wijden. Dan komen nog zo'n 200 uh, jonge mensen bij die daar uh, ieder jaar uh, zich aan komen laven aan die bron... En ja, dat al met al moet een, een soort uh, ja, speciale chemische reactie uh, teweeg gaan brengen. Waardoor echt grote nieuwe veranderingen in de wetenschap uh, voortkomen. In begin jaren negentig was u een van die 200 studenten of ja. mensenonderzoekers... die daar zich kwamen laven aan, aan de wijsheid die, acht, die die 28 hoogleraren hadden te bieden. Hoe was dat? Ja, geweldig. Ik uh, voelde het zelf toen ik daar uh, voor het eerst uh, naartoe kwam. Het is een prachtig uh, Engels soort landhuis en ik reed er donker naartoe. En ik had voel dat ik een, een nieuwe wereld intrad. Het was nog voor de computer games, maar het is een beetje naar de next level. Uh, je begint eigenlijk weer helemaal onderop. En de hoogleraar daar uh, vond ik het meest indrukwekkende... dat ze direct geïnteresseerd waren van waar ik als jongeman uh, mee bezig was... en wat, wat ik dacht dat de toekomst zou zijn. En dat is denk ik heel bijzonder, dat er een plek is die uh, zo'n geweldige geschiedenis heeft... met Einstein en Gödel en van Neumann en tegelijkertijd helemaal in het hier en nu staat. Maar dat een beetje thuiskomen voor u als wetenschapper. Toen wel. Uh, en uh, nu eigenlijk ook weer. Want ik ben natuurlijk 20 jaar lang aan de Universiteit van Amsterdam uh, verbonden geweest. En die verbindenis die hou ik ook nog. Maar ik ga wel weer terug naar een plek die uh, in mijn leven een cruciale periode was. Een plek waar Albert Einstein zo'n 20 jaar gewoond heeft tot aan zijn dood in 1955. Ja. Een van de Nobelprijswinnaars. Aan het instituut uh, werkten 26 andere Nobelprijswinnaars. Is dat een, uh, een doel om voor u in ogen te houden? Nou, ik, ik denk dat het belangrijk is dat er een plek in de wereld is waar zeg maar, de absolute top, de hoogleraar die daar werken, die komen zelf weer van universiteiten als Harvard en Princeton en Oxford. Uh, waar ze uh, die vrijheid, die ook een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt, uh, ja, geboden kan worden. Is dat vrijheid en daarmee staat u... van de instituut eigenlijk ook al voor iets uh, groters wat voor de hele wereld van belang is. Is dat vrijheid die u in Nederland niet meer hebt gevonden? Ah, ik moet zelf zeggen dat ik uh, natuurlijk uh, zeg maar, vrijwillig uh, ook heel veel andere activiteiten op me heb genomen. Het is enorm voorrecht om dat uh, met de Academie van Wetenschappen te doen. En met van alles en iedereen bezig te houden. Maar je hebt perioden in je leven waarin je uitdijdt. En je hebt periodes waarin je je wat meer focust. En voor mij zal dit uh, een stap zijn naar een, uh, zeg maar een wat rustiger en wat kleiner leven. Uh, maar wat meer gespitst zal zijn op ook weer mijn eigen onderzoek, maar tegelijkertijd als directeur is het ook mijn functie om ervoor te zorgen dat die, uh, ja, die bijzondere chemische reacties blijven plaatsvinden. Ik wens u succes Robert Dijkgraaf de nieuwe directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton vanaf zomer volgend jaar. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. De wachtlijsten in de zorg komen terug. Die voorspelling doet uitminister minister Klink op de site van NRC Handelsblad. Hij reageert op de plannen van zijn opvolger, minister Schippers. Zij stelt een grens aan de omzetgroei van ziekenhuizen. Die moeten hun toename beperken tot 2,5 procent per jaar. Terwijl de afgelopen jaren de omzet van ziekenhuizen groeide met 4 procent. Klink zegt over het voornemen van Schippers... als je gaat rantsoeneren, lijkt het even goed te gaan... maar al snel nemen de wachttijden weer explosief toe. Volgens Klink gaat Schippers terug naar de jaren 90... toen de wachtlijsten in de zorg een groot maatschappelijk probleem waren. Het Parool schrijft dat de dief die eerder deze maand in Amsterdam werd overmeesterd door vier mannen, op sterven ligt. Hij wordt kunstmatig in leven gehouden, maar de kans dat hij nog wakker wordt uit zijn coma is minimaal. De ernstige verwondingen zijn volgens justitie aangericht door de 43-jarige hoofdverdachte die hem zou hebben verwurgd. Deze verdachte zit als enige van de vier nog vast. De vier die de inbreker overmeesterden zijn werknemers van het Frans Ottenstadion in Amsterdam-Zuid. Ze stonden vorige week vrijdagavond te post met onder meer een honkbalknuppel. Ze hielden volgens het parool de wacht... omdat een insluiper al 15 keer koolzuurcilinders... voor de frisdrankinstallatie had gestolen. Per stuk 120 euro aan statiegeld. De kwestie leidde tot nogal wat discussie in de politiek... over het recht om lijf en goederen te verdedigen. Premier Rutte zei erover dat een eigenaar het recht heeft... om zich te verdedigen, mits het geweld proportioneel is. Andere politici namen het nog stelliger op voor de verdachten. In de Verenigde Staten wordt betwijfeld of de veiligheidsmaatregelen rond de Olympische Spelen in Londen toereikend zijn. Volgens de Britse krant The Guardian willen de Amerikanen zelf duizend beveiligers meebrengen, onder wie 500 FBI-agenten. Zij moeten de veiligheid van de Amerikaanse sporters en diplomaten garanderen. De Britse staatssecretaris van Defensie heeft intussen op de twijfel van de Amerikanen gereageerd. Dat valt te lezen bij de BBC. Volgens de staatssecretaris staan er zelfs speciale afweerraketten klaar voor de bescherming van de Olympische de Olympische Spelen in Londen. Het zijn zogeheten ground-to-air missiles die vliegtuigen en raketten onschadelijk kunnen maken. Het Amerikaanse congreslid Gabrielle Gifford... dat in januari door het hoofd werd geschoten tijdens een openbare bijeenkomst... is vanavond te zien in een uitgebreid interview bij de nieuwszender ABC. Het station zendt al de hele dag voorbeschouwingen uit... over het herstel van Gifford en het interview dat Diane Sawyer met haar had. De nieuwszender is niet erg scheutig met het vrijgeven van delen van het interview. Dit is zo'n beetje het enige stuk waarin Gifford zelf is te horen. Wat is het eerste woord dat je denkt Brave. Thank you. Brave. Brave. That's what I think of when I think of you too. Thank you. Brave and tough. Brave and tough, dapper en krachtig. Gabriel Kiffert is getrouwd met astronaut Mark Kelly. Afgelopen zomer ging hij als een van de laatste voor NASA de ruimte in. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we horen hoe de Italianen denken over het vertrek van Berlusconi. Bas Mesters ging Rome in. Tot zometeen. Interlandvoetbal voetbal op radio 1. Morgen om half negen, De Oefen in Interland. Dan 16 meter van Persie met het schot. Duitsland, Nederland. Kuit, op een rechterkant van de Strohraamstaf. Goeiedag, met 3, 2. NOS langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wereldwijd gaan er miljoenen mensen door onze draaideuren. En dat worden er nog veel meer.